Juris Tubenitski met het NOS-journaal. De ChristenUnie wil niet in een volgend kabinet als VVD-leider Rutte opnieuw premier wordt. Volgens ChristenUnie-leider Segers is er te veel gebeurd om nog met Rutte samen te werken. Ook zegt hij dat een nieuw kabinet onder leiding van Rutte niet op een geloofwaardige manier voor een cultuuromslag kan zorgen. Segers wil nog wel met de VVD samenwerken, maar dan wel met een andere premier. In Gouda is vannacht bij een moskee in aanbouw brand gesticht. De politie heeft in verband daarmee een man van 40 opgepakt. Een getuige had gezien dat iemand een brandend voorwerp richting het pand gooide. Isolatiemateriaal dat daar lag vatte vlam, maar de brand in Gouda kon vrij snel worden geblust. De GGD's zetten de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin voorlopig helemaal stop. Dat gebeurt in overleg met het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM. Gisteren werd al besloten tijdelijk geen mensen onder de 60 te vaccineren... na vijf nieuwe meldingen over mogelijk ernstige bijwerkingen bij vrouwen tussen de 25 en 65. Er stonden in de leeftijdsgroep boven de 60 nog 700 mensen ingepland, maar die zijn afgezegd. President Fernandez van Argentinië is besmet geraakt met corona... terwijl hij was ingeënt met het Sputnik-vaccin. Fernandez schrijft dat hij lichte koorts heeft, maar in goede stemming verkeert... In Argentinië, met 44 miljoen inwoners, zijn inmiddels 56.000 mensen gestorven aan corona. De corona zelftesten die sinds vandaag in ethosdrogisterijen liggen, zijn in een aantal filialen al uitverkocht. Een woordvoerder zegt dat er voor openingstijd bij sommige winkels al een wachtrij stond. Klanten mogen een onbeperkt aantal tests kopen, maar de drogist vraagt mensen ook een beetje aan elkaar te denken. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land, het blijft droog en af en toe breekt de zon door. Aan zee staat soms een vrij krachtige wind. Het wordt ongeveer 8 graden aan zee en maximaal 12 in het binnenland. Morgen opnieuw flink wat wolkenvelden bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen de Afritvolendam en de Koentunnel 3 kilometer. Met haar maximaal 10 minuten extra reistijd.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 En we zijn over het nieuws en Goedemorgen Zandvoort gaat door met het tweede uur. Wat gaan we doen? We gaan praten met Roy van Buringen over Zandvoort Insight. Daarna praten we met Hendrik Jan Keur, oud-bijzonder gemeenteraadslid voor Sociaal Zandvoort en pret-tekenaar. In het laatste gedeelte gaan wij weer over podcasts praten met Gert Loogman. En dat gaat in dit geval over de gemeentelijke podcast. Roy van Buringen aanwezig in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen, dat is een tijd geleden. Ja, dat is zeker een tijd geleden. Roy... Ja. Um, Jij ja, heb je afgesplitst van uh, CFM en bent je eigen kanaal uh, begonnen. Ja, zo wil en ik het heet... niet noemen, Ben. Maar... Nou, ik wil daar verder niet nee, wel, uh, nee, over... Nee, we zijn, door corona zijn we ons uh, een platform begonnen in, uh, in, de, in Zandvoort. En uh, ja, dat is mooi geworden. Zandvoort uh, Insight. Ja. Uh, op, op vele kanalen te zien... Uh, hoe werkt dat? Je daar, uh, zet je je daarop? Nou ja, we, misschien is het wel leuk om bij het begin te beginnen. Um, een jaar geleden, deze periode, um, begon de corona. En mensen zaten thuis en die dachten van... Ja, wat moet ik nou doen? Die verveelden zich. En toen dacht ik samen met Dolly... Uh, laten we een, um, een, gewoon een, een programma maken. Uh, online, op YouTube, in, uh, op Facebook... En andere platformen waar mogelijk. En dat deden we met een mobieltje. Met een, uh, eh, met een, met een stok eraan. Een, een duct tape En uh, die stok dan aan een, aan een stoel getaped. En zo maakten we het, uh, het programma. En daar hebben we er tien van gemaakt. En dat werd steeds leuker, gezelliger, uh, mooier. En daardoor... Uh, Daardoor is de platform een beetje ontstaan en mensen gingen meer van ons verwachten. We, daarbij gingen we ook nog een beetje nieuws erbij plaatsen. Gewoon om wat extra content te, te creëren op de Facebookpagina. En daardoor krijg je meer, uh, meer volgers. En ja, ik moet eerlijk zeggen, na een jaar tijd, uh, dat is gelukt. En uh, ja, mooi. Is uh, filmen leuker dan radio maken? Uh, dat wil ik niet specifiek zeggen, want ik vind alle twee echt vreselijk leuk. Ik, ik mis ook radio, dat moet ik echt eerlijk bekennen. Uh, maar uh, film maken is altijd <coughs> wel mijn passie geweest. En uh, daardoor ben ik het ook, ook, ook gaan doen. En, uh, en, uh, en ook uh, met het idee, Dolly kwam met het idee om een programma te maken. En ik zat al heel lang met dat idee in mijn hoofd, want dat wil ik ooit. En daardoor, uh, daardoor zijn we samengekomen om het op deze manier te gaan doen. Um, je, je noemt het YouTube-kanaal. Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Want uh, zijn er vaste tijden? Wordt er af en toe nieuws opgezet? Kan ik terugkijken? Alles is terug te kijken. Opnieuw op YouTube en op Facebook ook trouwens. <kijkt> op onze Facebook van Zandvoort Insight uh, plaatsen we. alle Het programma zelf is elke zondag vanaf 12 uur uh, online. En dat heet ook gelijknamig Zandvoort Insight. En dat is echt een programma waar we het nieuws bespreken... het social media bespreken... maar ook uh, items maken... zoals het straatgesprek... Uh, dat we op de straat mensen gaan vragen... wat ze van een bepaald onderwerp vinden... of het zonnetje... dat een er in het zonnetje wordt gezet... door een bloemetje van Bloemhuis Bluis. Uh, dat soort items. En daarbij doen we... Uh, altijd op onze website... Um, nieuws plaatsen. En dat delen we door op onze Facebookpagina... -app en op alle andere kanalen. Hoeveel... Um, van die filmpjes maak je zo uh, door de week? Uh, ik, ik, mijn streven is drie. Alleen, het, uh, omdat het zo leuk is, gebeurt er ook wel eens dat het er vijf zijn. Maar om niet te vergeten, met een programma maken ben ik bijvoorbeeld acht uur bezig. Maar niet alleen, het, het is een uur opname. En de rest is allemaal knip en plak werk om het gewoon hartstikke mooi te krijgen. Dat komt een beetje bij mijn volgende vraag. Dat zandwoord Insight Ben je daar een beetje nou full prof mee bezig? Ja, maar dat komt ook door corona. Al het werk ligt plat. Ook mijn eigen werk. En ik heb volop tijd. Ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. Maar dat is ook de reden dat we een stichting zijn geworden. in Een half jaar geleden dachten we... van ja, we kunnen dit niet meer. We hadden alles betaald uit eigen middelen. Toen moesten we sponsors en subsidies gaan zoeken. En samenwerkingen. En... Ja, het, het, het is in ieder geval wel een dagtaak geworden. Ik heb ook bijvoorbeeld, had ik eigenlijk nu een weekend vrij... maar ik zit hier toch. Maar dat maakt niet uit, omdat is, ik het is, leuk vind... en het is een passie van ons allemaal. Is het een beetje uh, gelukt zo, dat, dat opzetten van... Je, je, je noemt het zelf al, ik ga naar een stichting toe... ik kan niet meer alleen. Uh, <coughs> sorry. Dat, dat je die ook die sponsors gevonden hebt in deze tijd? Uh, het is, we zijn nog steeds aan het bouwen. Uh, de vendering is zeker gelegd. Uh, en de, de eerste steentjes liggen ook. Alleen uh, on onze, onze doelen liggen hoger dan we aankunnen. Uh, Wat is je doel? On ons doel is gewoon om een ludiek, mooi mediaplatform neer te zetten in Zandvoort, maar vooral die dicht bij de mensen staat. En, en mensen samenbrengen, dat is ons hoofddoel. En niet, het, ons hoofddoel is niet nieuws jagen of, of, of echt een officieel groot mediaplatform te zijn. Uh, die alleen maar om nieuws draait. Maar ons doel is echt om, om, een soort, ja, om mensen bij elkaar te brengen... op een hele mooie manier. Ja, als, als, er, als er nieuws is, dan doe je dat ook. Dan doen we dat zeker. Alleen dat is niet ho onze hoofdprioriteit... en we laten het ook soms liggen. Uh, Dolly speelt een groot, uh, groot stuk in in. Uh, ja, wij in, in zijn Stansport Insight eigenlijk. We zijn het bestuur. Maar ik zie ook nog andere mensen rondlopen. Ja, nee, zeker, zeker. Dat is ook hartstikke leuk. En wie doen er allemaal mee? Nou ja, sowieso Jelmer Koper, die jullie ook bekend is. Dat was mijn radiomaatje. En daarom die van Dolly ook. En ik vertelde dit plan aan hem. En toen zei hij: Ja, ik wil gewoon graag meewerken. En toen zei hij: De Zandvoort is uit headlines gaan doen. Dat is ontstaan uit eigenlijk dat hij elke week in ons programma via YouTube terechtkwam. Of nee, via, hoe heet het nou? Skype een interview gaf over het nieuws van Zandvoort. En toen uh, ging hij naar school en toen uh, zei die, hadden we het idee van... we kunnen ook een apart ding van maken, dat jij je eigen programmaatje hebt. En dan uh, de Zandvoort Inside headlines en dat je het nieuws bespreekt... wat over de week is gegaan. Nou, jammer dus. Uh, we hebben Lea en Sam, die uh, doen van allerlei uh, leuke taken. Van filmen tot presenteren tot uh, allemaal dingen die bij Zandvoort Inside komen kijken. We hebben Astrid die de administratie doet, want die heb je natuurlijk ook nodig bij een stichting. We hebben af en toe Sandra Lissenberg die aankomt schuiven. Maar dat is sporadisch, omdat ze het gewoon heel erg druk heeft. En nou ben ik bang dat ik iemand ga vergeten. En dat is wel heel erg. Maar we zijn in ieder geval um, met een leuk team. In ieder geval een heleboel, uh, een heleboel mensen. Ja. Um, je brengt ook wel aardig wat nieuws. Hè? Ik ja. uh, kreeg van de week het nieuws te horen dat uh, Prins Banner het gemeentehuis had gekocht. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk... Ja, het was, we zochten naar een 1 april grap... en ik was al een tijdje aan het broeden... op een 1 april grap. En um, ik had deze al een tijdje in mijn hoofd. En, maar eigenlijk... totdat uh, tot we de uitzending hadden, waren we er nog niet over uit. Dus toen <tiedacht> hebben we het gewoon in de uitzending geroepen. En toen was de uitzending... uitgezonden. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga er ook een persbericht van maken. En toen hebben we gewoon één groot 1 april grap... ervan uh, weten te maken. En uh, er zijn... Ook wel wat mensen ingetuind, natuurlijk ook heel veel mensen niet. En ik zou een geheimpje vertellen: het heeft heel veel uh, respons opgeleverd. <laughs> nog uh, uh, een reactie, reactie gehad van de gemeente? Uh, ja, wel, wel een leuke reactie. De, de, de woordvoerder van de gemeente Zandvoort is in ieder geval heel erg veel uh, aangesproken. Laten we daarop houden. Uh, uh, laten we daarop houden. Ja. Uh, een tweede grap. En dan moet ik toch even naar uh, onze vriend Kort uh, Draaier uh, toe. Ja, die is er echt uit, hoorde ik. Die is er een klein Wel beetje... Meer, hoor. Uh, jij gaat samenwerken met Radio 105. Nou, dat is natuurlijk... Uh, dat zou ik nooit willen eigenlijk. Nee. Nee, het is misschien een uitspraak die ik uh, hier doe. Maar op dit moment uh, denk ik niet uh, dat, dat, dat, dat, goed, dat, dat het goed zou zijn. Nee. Dus uh, deze valt ook onder de categorie 1, 1 april grap. Uh, ja, ja, zeker weten. Ja. Ga je... Um, verder uitbouwen op, op websites en, en, uh, ja, ja, en YouTube en andere zichtbare kanalen? Zeker, we hebben net een nieuwe website. Uh, en uh, dat is uh, zandvoortiscij.nl gewoon. En daar staat eigenlijk mm. al het content op die we maken. En plaatselijk is allemaal terug te kijken... Um, maar het, het doel is... Uh, kijk, corona is op een gegeven moment voorbij... en dan we niet meer vanaf, hoeven we niet meer vanaf thuis te doen. Want we doen het nu leuk aan de keukentafel... en een heel, mooi, heel leuk ding. En zoveel mogelijk, geen fysieke mensen in de uitzending... maar via Skype of buiten. En, um, maar het, het doel is wel om, om gewoon meer vrijwilligers bijvoorbeeld te hebben... of uh, meer uh, sponsors en dergelijke. We, we, zijn nu, we hebben nu een samenwerking met het um, Postcode Loterij Buurtfonds gevonden... Waardoor we, waardoor we nu meer kunnen. En uh, die samenwerkingen gaan we alleen maar meer op de komende tijd. Dan is het doel om, om gewoon een heel mooi uh, platform neer te zetten. En minder, nog minder, houd je touwtje werk, wat het al niet meer is eigenlijk. Maar gewoon wat professioneler, maar wel dicht bij de mensen. Dat is het hoofddoel. Je hebt het een paar keer uh, laten vallen: coronatijd. Ja. Uh, coronatijd is voor jou meer tijd. Dat ja. gaat dan ook betekenen dat uh, uh, corona weg minder tijd. Dat gaat zeker uh, gebeuren. Alleen dat is, uh, dat is wel om iets over na, waar je over na moet gaan denken. Want we willen a. blijven bestaan. B. eigenlijk de snelheid die we nu leveren willen we volhouden. Wat al heel lastig is. Maar mm -hmm. het is heel belangrijk. En daar zouden wat meer vrijwilligers uh, bij moeten komen. Maar ik uh, denk dat dat uiteindelijk als mensen ons echt gaan leren kennen, want ze kennen ons al, maar nog meer weten wat we doen, dat er heus wel wat meer uh, vrijwilligers uh, bij ons komen. Nou, dan uh, ja. we blijven we dat volgen en uh, wij hopen je nog een paar keer met uh, je te praten. Tuurlijk. Roy, ontzettend bedankt voor uh, deze informatie en uh, veel succes met Zandvoort in Saart. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je. like a knife it can cut deep inside words are like weapons If I could turn back time If I could turn back time In het kader uh, Hoe is het nu met? gaan wij praten met Hendrik Jan Keur. Uh, ook wel eens genoemd uh, Henk Pret. Om naar. Uh, nou, eerst, uh, Henk is natuurlijk uh, oud, uh, bijzonder raadslid van Sociaal Zandvoort. en bekend uh, van de prettekeningen die uh, ongeveer uh, dagelijks gaan verschijnen zijn. Hij begint al te lachen. Maar ik wil toch even terug. Uh, je bent zo van Jan Pret? Ja, goedemorgen Ben. Ja, klopt. Uh, hoe, kom je ja. Aan die, hoe komen jullie aan die bijna? Ja, mijn vader, die, ja, als je een geintje uithaalt, ja, dan kan je, uh, je automatisch die naam uh, onder je kiezen natuurlijk. Was die zo Pret? Die hield van, van een geintje uit halen, ja. En dan ja, zitten die er want hier wij, echte, uh, tegenover je ook. Ja, hou ik ook wel van, hoor. Wij, wij kennen elkaar natuurlijk vanuit uh, uit de buurt. Zal dat wil ik niet zeggen. <laughs> en, uh, ja, goed. Vandaar de naam Pret. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat als ik de tekeningen zie, dan zie ik ook Pret. Bedoel ik? En uh, daar gaan we het inderdaad ook nog even over hebben zo. Maar um, het is natuurlijk alweer een verkiezingje geleden... dat uh, Sociaal Zandvoort uh, niet meer uh, in, in de raad zit. Bestaat Sociaal Zandvoort nog? Uh, officieel nog wel, maar verder is het uh, niks meer... Uh... Niet, niet actief? Nee, nee, nee. Toch um, hou jij je niet wars van politiek... want ik, uh, ik hoor jou inspreken bij de commissievergadering... Uh, vooral de laatste twee uh, commissievergaderingen uh, was het nogal uh, pret. Voel je je daarmee verbonden met die onderwerpen? En, uh, ligt, ligt dat nog op je ziel? Nou, laat ik het zo vertellen. Kijk, als je in, voor 2018, net voordat die verkiezingen er waren, hadden we nog vragen gesteld. Dus dat is 2018, hè? Mm -hmm. Nou, als je 2018 vragen stelt, dan ga je er toch vanuit dat je binnen zes weken, een periode van zes weken, kan acht weken zijn, dat je een antwoord krijgt. Maar als ik dan nu, op 9 maart 2021, daar vragen over moet stellen... van hoe staat het met die antwoorden, kunnen die nog deze kant komen? Of, weet je, dan klopt er toch iets niet? Of ben ik nou... Uh, dit mag gewoon niet voorkomen. Ik ben nou twee, drie keer ben ik daar in het gemeentehuis geweest. En niet de tussentijd, hè? dus 2019 ben ik er nog een keer geweest. En 2020 ben ik er ook nog geweest om te vragen... joh is er nog een mogelijkheid dat ik nog eens een keer antwoord op mijn vragen krijg. Uh, over die vragen, over, over welk onderwerp gaat dat? Het ging over die bus, lijn 300, of die door kon ja? worden naar, naar Zandvoort. Mm -hmm. Alle plannen had ik netjes uitgewerkt. De hele raad was er mee, ging er mee akkoord. He, die, die motie, die was iedereen gesteund. Maar verder, heb je er ooit iets over gehoord? Dat ze iets mee gingen doen? Dat bedoel ik. He, en dan word ik kriegelig. Weet je, dan klopt er iets niet. Dan vraag ik me wel eens af. We zitten in een politiek... Kijk maar nu afgelopen uh, wat er in Den Haag gebeurt. Maar het is gewoon zo, weet je, je zit daar, en je zit daar voor de inwoners. Mm. Ja? En als je, als je iets doet, doe het dan ook. Ga er achteraan. Ik zit nu, ik zal je gelijk het nieuwtje maar vertellen, ook in nu is hij kort bij het huurdersplatform Zandvoort. Er zijn ook dat... vragen gesteld een half jaar geleden en daar zijn ook nog steeds geen antwoord op gegeven. Weet je, ik vind het een beetje slordig. Die, die HPZ komen we straks even op. Hè. Ik ga even terug naar de Sansse mm. Er zijn een aantal onderwerpen die jij in de tijd aan de kaak gesteld hebt. Hè. Bijvoorbeeld buswagens. Nu die, komt die, die, die Bus 300. En de trein. En, en de trein. Het, het stationnetje ja. wat erbij zou komen. Als men dat dan zo hoort, reageert dan niemand van andere partijen daarop? Nou, ik heb er meerdere malen heb ik andere partijen daarop nog een keertje aandacht voor gevraagd. In deze periodes. Er ja, daar heb je wel een gesprek mee. Maar verder, of ze vergeten het en dan laten we bellen ze op. Van, oh ja, sorry, dat kun je nog even, weet je wel. En dan. En dan komen ze daarna komen ze ermee. net voor een commissievergadering. Ja. En dat vind ik zo jammer, weet je. Als, dat heb ik schijnbaar, sociaal somfant, heb ik dat schijnbaar vroeger verkeerd gedaan. Want als er iets was, dan ging je gelijk erop in en je ging naar die mensen. Of je vroeg, wat is er aan de hand? En dan ging je, ging je ermee aan de gang. Ik zie dat niet, hoor. Zou... Denk jij dat de, de politiek in Zandvoort dan van de mensen afstaat? Ja, dat, ben ik, dat, dat durf ik toch te zeggen, ja. Afgelopen Heb je blopje was in het dorp of niet? Ik denk het wel. Hè? Ik loop zat in het dorp. Dat bedoel ik. En dan heb je ook je oortjes open... en dan krijg je ook mensen, hoe mensen over de politiek denken. Dat, uh, dat klopt. Mensen die, uh, die, die spreken met uh, mij ook wel en jou ook wel. En natuurlijk als je, zoals jij, uh, een, een gezicht in Zandvoort hebt... Dan word je, word je aangesproken op, op allerlei vlakken. Ja. Dus je hoort nog wel eens wat. Dat is dan jammer dat dat uh, naar voren komt. Hey, um, afgelopen raadsvergadering heb je uiteraard ook een stuk van, uh, van zitten meeluisteren. En toen heeft men eindeloos gedebatteerd over twintig parkeerplaatsen. Hoe, hoe zou Sociaals Antwoord daarop gereageerd hebben? Nou, om eerlijk te zijn, kijk, je maakt afspraken. Als er afspraken staan hè, van, joh... We gaan geen parkeerplaatsen weghalen of daar komen we erbij. Als dat iets staat, dan zouden we zeggen, 'Wie hou je er aan? Zo ga je uh, met stukken om. Wat staat toch ook in de stukken? Of hoe ben ik nou... Uh? Dus dan, als er iets staat, doe het dan ook. Weet je? Uh, dan hoef je ook niet weken of maanden, of weet ik hoe lang ze erover doen... om dat iets in orde te krijgen. Weet je? En Die... dat is het probleem. De afgelopen uh, commissievergaderingen en raadsvergaderingen, die, uh, uh, die duren heel erg lang. Ja, te lang. Uh, daar, daar kan iedereen wel roepen: corona en, uh, en techniek. Maar in, wat vind je inhoudelijk daarvan? Uh, de, de laatste was natuurlijk het toppunt, hè, over de boulevard. Maar daarvoor zijn er ook allerlei onderwerpen, ook waar jij niet gesproken hebt. Uh, hoe komt het dat het zo lang duurt? Ja, uh, of ze kunnen niet goed met elkaar door een deur rijden. Nou, dat blijkt af en toe wel, hè, want je hoort het. En dan, dan ga je van een mug naar olie van maken, hè, want dat is het. Je gelijk krijgen. Hmm. Hè. Maar als je, dat vind ik, als je stukken leest, als er ergens over gaat, dan ga je lezen en dan ga je alleen daar vragen over stellen waarvan je echt denkt, oh, dat klopt niet. Of hmm. weet je dat je twijfels hebt, dat kan ik me voorstellen en dan ga je vragen stellen. Maar als het er staat, als het de staat en je <tus> hebt staat, afspraken gemaakt. Dan hoef je in principe hoef je geen extra vragen te stellen. Je hoeft niet naar de bekende weg te vragen, oh, weet nee. je. En wat ik maar we doodregelen, en dat, hoor ik, dat zeg ik niet alleen, maar dat zijn ook heel veel mensen in het dorp wat je hoort, zodra de vergadering is, en ze beginnen weer met elkaar in conclaaf te gaan, of, weet je, dan zijn er mensen die zeggen al, doei, en dan drukken ze het alweer weg. Einde uitzending. Weet je, en ik begrijp dat niet. En Willem had er ook altijd gelijk in, hoor. Dat, je, dat duurt allemaal te lang, weet je, en dan... Van een mug van maken. Ik begrijp dat af en toe niet. Weet je? Zou, het, na, zou het korter en zakelijker moeten? Het, gaat, het kan veel korter en het kan ook zakelijker. Als je je stukken leest en als je vragen zou hebben, hè, dan hoef je niet 20, 30 vragen uh, te stellen. Terwijl je weet dat je weg naar de bekende weg gaat vragen. Een aantal kernvragen moet voldoende zijn. Weet je, en mm -hmm. dat is veel makkelijker. En dan is het ook een stuk makkelijker en korter ook, die uh, vergaderingen. Het is een mooie stap naar jouw uh, uh, nieuws, Juris Platform Zandvoort. Destijds opgericht door uh, Karel Simonsen, dus al heel wat jaren geleden. En uh, Teresa Mok. En Jerry Kramer. En Jerry Kramer, nou, die is ook politiek uh, rustiger geworden. Um, daar worden ook nog eens wat vragen gesteld. Hè. Ik kan mij herinneren dat uh, uh, Teresa Mok en Karel uh, redelijk wat uh, problemen hadden met de uh, EMM, nou. en daarna met de Kei. Hoe, hoe zit dat nu verder? Ik, ik, jij zit daar nu in, hè? Ja. Hoe kom je daarin op, op, op verzoek en dan zie jij een aantal dingen die, er, die ertoe doen? Ja, je, je, ik was, uh, je leest het wel, hè? de huurdersplatform. Ik had dat ook bij mij mijn eigen website neergezet en je, je leest het. En een gegeven moment komt Theresa, daar heb ik nog contact mee. En die zei: hey, is Het is niet voor jou, hè? heb je er geen zin in? En dat voor jou, hè? Zei, nou, natuurlijk, ik, ik wil wel een keer een gesprek aan. Nou, dat hebben we gedaan, Nou, beviel me. En ik moet eerlijk zeggen, wat betreft de kei en pre-wonen, dan is pre-wonen echt een, hoe uh, noem je dat, uh, godzegen, weet je wel. Dat is echt van ademing een verademing om... Uh, om... Van een hele verademing vergeleken met de vorige. Je ziet zo, als er wat is, kijk, er zijn heus wel dingen wat nog niet 1, 2, 3 gaat, weet je maar dat is op. Dat is aanloop. Hey, je moet even de tijd gunnen, mm -hmm. zeg ik. En dan maar de verdere rest, als er iets is, je krijgt gelijk antwoord. Je hoeft geen weken te wachten of dat je denkt van joh, moet ik er, hoe lang duurt het nou nog? Nee, pre is gewoon, hup, ze zijn er voor je. Het is natuurlijk ook een, een redelijk grote organisatie. We hebben met die mevrouw gesproken en die zei inderdaad ook van... als je er is moet je bellen en ja. dat gebeurt dus ook, heb ik van haar begrepen. Ja. Er staan nog wel een aantal grote uh, dingen op, op de rol van uh, pre Nieuwe woningen, uh, daarbij, uh, uh, wat is dat, BMZ, dat open terrein... Hebben jullie daar nog wat, uh, wat, wat mee, mee in de melk te brokkelen? Nou, kijk, ik zit er net bij Ben, laat, het heel, laat het heel ja, ik het eerlijk Ik verwacht niet dat jij alle archieven al kent hoor. Nee, ik, ik probeer me bezig te houden met eerst even kijken van hoe het intern en dat soort dingen, mm -hmm. daar ben ik nou mee bezig. Er komen nog wel eens achter uh, dingen aan dat ik denk van, daar de gaat iets niet goed, met de gemeente ook, want als er dan vragen gesteld worden en dan gaan we weer in 2020 2020 zijn de vragen gesteld door het bestuur. En die het, het, het bestuur van de huurdersplatform? Ja. Aan de gemeente? Aan de gemeente, aan Over, de wethouder en aan de burgemeester. Over wonen? Over bepaalde onderdelen, onderwerpen. En die zijn nog steeds niet beantwoord. En dan denk ik bij mij, dat gaat toch niet goed? Als ik vragen stel aan jou, dan ga je, dan, dan, dan, of je zegt van ik heb u mail gehad, we gaan ermee aan de gang. U krijgt binnenkort, krijgt u zo spoedig mogelijk, krijgt u antwoord van mij. Maar er is maar, toch een termijn? Ja, dat, dat, is, dat zeg ik. dat en daar kun je is toch mensen weken van houden? Weken, weet je, en waarom moet het dan meer een half jaar duren? Maar waarom, uh, je kan mensen toch houden aan die, uh, aan die wettelijke termijn? Door, uh, te, te, te ja, maar het staat er toch, dat weet je toch. Ja, ja. Als wethouder en, en burgemeester, weet nee, je dat nee, toch. Nee, nee. Nou, ik heb nu, ik heb gezegd, ik ga er achteraan. Ik wil gewoon dat ze die antwoorden Antwoord geven. Antwoord op die vraag. En het is een kleine moeite om te zeggen, sorry dat het zo lang heeft geduurd. Weet je? Waarom moet het allemaal zo lang duren? Ja. Ik begrijp dat niet. Weet je, je krijgt irritatie wat niet nodig is. Weet je, zorg gewoon dat je als het iets is en je krijgt het binnen, lees het even. Ga reageren. Ja, al, al zeg je maar, ik, ik ga ermee aan de rit. Dat is toch een kleine moeite of niet? Ja, nou dat geldt dus voor beide zaken: voor de politieke zaken en de vragen van het uh, uh, huurdersplatform Zandvoort. We gaan over naar uh, het tweede gedeelte waar ik het een beetje over wil hebben. En dat zijn dat dacht de, de, de prettekeningen. Pret uh, het begon met een eenvoudige tekening. Ja. En uh, dat is al heel wat jaren geleden. En toen werd er eentje geproduceerd. En uh, als ik nu eens kijk... ...worden ongeveer dagelijks één, soms wel twee geproduceerd. Ja. Um, ja. Ik zie verschillen. Ja. Ik zie uh, uh, bijvoorbeeld oude beroepen. Ja. Uh, van de week kwam er één over garnalen. En dat moet dus garrond zijn, heb ik al geleerd... Ja. ...van jouw uh, uh, sidekick Tony. Uh, maar ik zie ook dingen uh, die prikkelend zijn over, over de politiek. Hoe pik jij die onderwerpen uit? Uh, nou, als je, je, of je leest, krant, hè, je leest de krant, Of je hoort wat. Hè, weet je doet je hoortjes open. Mm. Of dan geeft mm. iemand mij even een belletje. van uh, begin is ze weer, weet je? Ik denk, nou, wacht even. En dan zit ik thuis en dan zit mijn vrouw me aan te kijken. En dan zit ze te schudden. Nee, euh, en dan ga ik achter mijn computer zitten. En dan begin pak ik mijn muis en dat ding aan. En dan begin ik te tekenen. Nou, binnen een half uurtje dan staat er iets op. En dan uh, dat ben je de klos. Oh, dus met, met, dat met die bosrozen, dat was toch eigenlijk een goeddoenertje dan? Dat is gewoon eventjes laten zien. <laughs> ik denk nog aan ja. je. De oude ambachten, ja. die, die, die waren ook wel grappig, hè? Ja. ja, ik wist het ook niet, hoor, dat ze zeewater gingen halen hoor. Dat is voor de buitenbaden. En dan, je leest wat, of je krijgt van iemand, dan krijg je dan even wat hmm. door en dan denk ja. Dus water uit de zee halen, weet je. Ik weet het niet, maar, maar ja, dat zo ging het vroeger. Je was ik geen leiding en niks. Ik heb ook biervaten voorbij ja. gekomen. En, ja. en, en, en de, de vuilnisman. Ja, ook nog dat nog. Met de hand en de karretjes. Met de hand. Ja. En uh, ijs, ijs. De ijsfabriek. Uh, je laatste uh, tekening die, uh, zal een aantal mensen goed doen. Uh, om, omdat het de oude casern is in de kleine krocht. Ja. Hoe kom je erbij om dat te doen? Want... Ik ja, jij de... weet waar die, waar, waar die stond. Ja. en Ik weet dat. En, ja. en Gerard Versteeg weet dat als chauffeur. Ja. Hoe kom je erbij om dat te doen? Nou, ik, ik, zoals je weet, ik heb ook bij de brandweer gezeten. En dat, dat blijft altijd in je zitten. Eén brandweerman altijd de brandweerman. Zeggen ze altijd wel. En op een gegeven moment ik kwam ergens tegen. Iemand er had het erover. Ik denk, wat, over die, over die, die in de hoge weg staat. Ja, zeg maar. ja. Ik denk bij mij gewacht even. We hebben er nog eentje gehad. En dat was de krocht. Een kleine krocht. En ik denk, nou, toen zat ik... Gisteravond zat ik. Er was wat. Ik in interesseerde me niet de televisie. Ik denk, goed, wacht even, er zit dat ding aan. <laughs> en dan begin ik, en dan staat het binnen een uurtje. Heb ik dan eerst dat pand getekend. Nou, dan heb ik dat pand helemaal uitgetekend. Wat ik denk, van, hoe zit het ook alweer? Want je, dan ga je denken. Nou, je weet het zelf, vroeger. Je, je gaat er naartoe als de brand was. Ja, de sirene. Sirene, daar, daar ging je naartoe. Nou, dat zit dan in je hoofd, en dan ga je tekenen. Nou, daarna ga je dat invullen. Hè? Een brandwagen erbij en nog eentje. Maar dan moet je wel zorgen dat je een beetje die auto's hebt van vroeger natuurlijk. Waar, waar haal je die vandaan, die, die, die, die auto's? Teken je die zelf of is er ergens een voorbeeldje van. Hey, dat is ja, de, ik pak wel de, ergens. Een buswagen. Zo'n oude auto, die, die, die staat ergens op. Ja? Die zit in mijn hoofd dan. En die moet ik dan tekenen. En dat heb ik van tevoren altijd al keer keer getekend. Nou, ik heb een harde schijf, er staat zoveel op, dat wil je niet weten. Ook heel veel mannetjes. Ja, heel veel. Maar dan ben je aan het tekenen en dan denk je, nou die bewaar ik, die bewaar ik. En dan kun je daarna een keer eruit halen en dan kun je het er weer bij zitten. Maar net is dat pand, dat moet je dan gewoon weer opnieuw tekenen nee. natuurlijk. Maar dat vind ik niet erg, joh. Het is een half uurtje, is die oude, of die, uh, He, dit is die nieuwe renningsboot. Die was renning. ook mooi, ja. De KNRM. Nou, dat heb ik allemaal getekend. Stukje voor stukje, klein voor eh, iedere keer. Nou, dat doe ik uh, even kijken, vier, vijf uur over. Ja. Voordat ik dat ding helemaal klaar heb staan. Nou, en dan zet ik hem weg. En als ik hem dan nodig heb, kan ik hem zo naar voren halen. En dan, Hup, net, okay. net als de zee. Nou, dat teken je en dat bewaaien. En dan. Net als, je, hebt, je hebt dus al een, een soort prefab uh, dingetje staan. Ja, dat moet je wel. Want elke keer dan, uh, net als Adi, die zit in mijn hoofd. Die ja. man. Nou, en ik wist gewoon dat die periode is er. Nou, en dan zit ik het in Memorial, wat je voor Arie, wat je al in. wat hij zo altijd in gedachten. Die goede nou, man. Nou, ik vond dat ook een hele mooie Arie, een boegbeeld, bekend gezicht van de KNRM. Dus die, dat komt er heel goed uit. En dat is ook een, een, een sprongetje. Want. Arie, maar ook andere mensen. Uh, de, de gemeentesecretaris zag voorbij komen. Ja, dat maak ik ook. De burgemeester heb ik gemaakt. De gemeentesecretaris. Zijn ze, da zijn ze daar blij mee? Ja. Die, die gemeente, huidige gemeentesecretaris. gemeentesecretaris. Secretaris. Ja. Die, die, even, die was even heel erg stil, ja. Nou. Tot tranen. Goed. Nou, niet, niet niet, maar het is niet ze veel. Ik vond het wel mooi. Nou ja, goed. Hetzelfde als, uh, weet je, Geer Kuipers, die nou in uh, Hielpelsum zit. Daar heb ik er ook eentje voor gemaakt, opgestuurd. En dan kijk ik van de burgemeester van Hilversum Kijk, ik complimenten, geschreven handbriefje terug. Van die was zo uh, mooi en... Uh... Ja, misschien is hij jaloers. Ja, nou, weet ik niet, maar die man die past er niet op met zijn hoofd. Dus, uh... <laughs> Henk, we hebben alweer een heleboel uh, besproken. Ik heb er zelf ook een gehad. Ja, je hebt er zelf ook Je bent zelf ook te koos. Uh, <laughs> ja, die staat er ook straks. Die was er ook op. leuk, ja. Als je zelf, samen... Zelfs twee nu. Twee. Want uh, vanmorgen op 4 CFM Zandvoort staat er ook een van jou en van mij in het programma Goedemorgen Zandvoort. Ja, een beetje klederdracht, ja. Ja, ja, ja. ja, die gaat straks voor mij ook gewoon uh, erop. Als ik uh, thuis ben, dan uh, drie knoppen en dan kom je erop te staan. Henk, bedankt voor je komst. Er zijn ja, heel veel onderwerpen die we al besproken hebben. We ja. zouden nog makkelijk een half uur doorgaan. Maar ik heb nog een gesprek met Gerlofman straks. En die moet ik ook nog even hebben. Ja, nou, doel me groeten. Uh. Dankjewel. Ja, bedankt. 4 Het laatste gedeelte gaan wij praten met uh, Gerrit Loofman. En die uh, uh, heeft een podcast gemaakt. En tot mijn verrassing zit hier ook Walter Sands. Want die zegt ineens, ik heb het verzonnen. Ja, Walter, goede, goede verzonnen. Ja, ja. Gerrit er gelijk in. Ja, klopt ben. <laughs> dus ik dacht van ja, voordat Gerrit het verhaal van de gemeente gaat vertellen... kan ik het misschien beter zelf vertellen. Ja, ja er is natuurlijk uh, ex-ZFM'er en uh, zoals Gerrit al zei... hij zit helemaal op zijn plek, ja. omdat hij nu ook uh, woordvoerder van de gemeente Zandvoort is. Daar ja. had ik hem al graag een keer over willen interviewen... maar hij houdt het een beetje af, dus dat moeten we nog de volgende keer... doen. volgende volgende keer, uh, Ben. Gerrit. Ben. Um, podcast voor de gemeente. Ja, Walter die, uh, die heeft dat dan opgezet Als hij dat zegt. En is hij met jou gaan praten uh, over uh, hoe, hoe, je, hoe ga je dat doen en hoe wil je dat doen? Uh, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk was het wel meteen duidelijk uh, wat, uh, wat Walter wilde en, en uh, wat de gemeente wilt, wil. Uh, een podcast over uh, een jaar corona in Zandvoort. En, en... dat is uh, uh, bijzonder interessant, moet ik je zeggen. We hebben de eerste gemaakt. Die, is, uh, die staat online met de burgemeester. En dat is uh, naar mijn mening, uh, uh, uh, die redelijk bescheiden is. Uh, een, een, heel leuk, uh, een heel leuk interview geworden. En, ik, heb, en... ik heb geluisterd. En ja. het is ook een heel leuk interview geworden. Uh, het gaat over een jaar corona. Mm -hmm. uh, hoeveel afleveringen gaan jullie maken? We gaan er zes maken. Ja. En uh, in die zes komen. Uh, heel veel verschillende mensen uh, aan, aan, aan het woord. Uh, Jan Lammers doet mee. Uh, we willen bij de firma Strijder, want er is natuurlijk ook wel wat gebeurd daar. Uh, daarnaast ook nog de middenstand en uh, café. Uh, ja, horeca. Horeca. En natuurlijk uh, we hebben we Marieke Louise gepraat vorige week. En Marieke Louise hebben we gepraat. En wie is Marieke Louise? Marieke-Louise is de jeugdwerker hier in, in Zandvoort. Ah, ja, ja. ja. En die, heel, die had een heel bijzonder van. Ja, ja, bijzonder interessante meid. Um, ik kom straks een beetje op de inhoud uh, van het mm -hmm. eerste gesprek. Hè, want uh, de burgemeester zegt ja, hartstikke leuk. Maar wat is er leuk aan het opnemen van podcasts? Het leuke is, het, het, het, is dat. Het wordt namelijk steeds populairder, is mijn, ja. mijn heb je, mijn, he, Luister je zelf wel eens? Uh, nee, ik heb er nu twee geluisterd: één ja. van de Zandvoort en, één <laughs> en deze. Hey. Nou, het leuke van, ik luister al uh, uh, redelijk lang podcast. Podcast is een uitvinding, trouwens, en ik weet niet of jullie dat weten, van uh, uh, een Nederlander. Uh, het is ooit uh, uh, in het leven geroepen door uh, de oude disjockey van uh, Veronica, uh, uh, Adam Curry. Adam Curry, heel goed. En, en, en, en ik kwam erachter, ik uh, zag een interview met Steve Jobs. En die had het over Adam Curry en over de podcast. Nee, nee, nee het is niet waar. En Adam is ooit een, een, een vriendje van mij geweest... want ik zat vroeger mm. bij, bij, de, bij de radio in, in Hilversum. En, uh, Adam die lunchte elke vrijdag bij ons. En, uh, helemaal gezellig. En uh, Later is hij in Amerika gegaan. Is hij bijzonder populair ge geworden uh, bij MTV. En uh, heeft in die periode de podcast. Uh, en de podcast is eigenlijk... Je hebt de iPod... En de podcast is uh, een kort verhaaltje die je via de iPod uh, kan beluisteren. In het begin is het helemaal nooit zo populair geweest, dus pas veel later gekomen. We hadden vanmorgen een gesprek met, uh, met Gilles over mm -hmm. de podcast. Er zijn zoveel van die kanalen die dat voortbrengen. Ja. Gaat de Zandvoortse podcast dat ook doen? Ja, dat weet ik niet. Nee, nee. Dit is echt specifiek puur, we uh, hebben als gemeente nu een podcastkanaal. En daar zit nu deze serie op. En dit is gewoon puur een serie... een stuk of zes, zeven afleveringen... over de impact van corona in Zandvoort. Hoe, hoe vind ik die, uh, die, die podcast-site? Op de site van de gemeente natuurlijk. Hij stond nu op, op de voorpagina van de gemeente-site. Ja, daar staat hij als, als nieuwsbericht om aan te kondigen. Maar daar komt hij natuurlijk uh, gewoon je oceaan te vinden... En daarnaast gewoon via de Spotify's en Apple Music en dat soort zaken. Nee, dat bedoel ik. Ik hoor nu alweer drie andere. Uh... Ja, ja, maar ja. je hebt een heleboel platformen die. Ja. Spotify's. Uh, dus als je daar. Uh, als je eenmaal uh, je aanmeldt. Ik weet niet hoe dat werkt. Eigenlijk. Nou ja dat, ja, dat is een hele, hele procedure. Maar wat het wel is, is dat mensen dus. Uh, als jij een iPhone hebt, zit daar podcast standaard op ingestelleerd. Dus kun je via die app kun je dat luisteren. Mensen die hun muziek via Spotify luisteren, kunnen zich daar abonneren. Dus. Maar Google heeft er ook een. En, uh, Google, er... was, uh, daar was uh, Gillis mee bezig. Maar ik heb vanmorgen uh, voor de tweede keer geluisterd. Mm -hmm. en toen heb ik het via Spotify gedaan. Mm -hmm. En dan druk je op het knopje volgen. En als het goed is, kijk dan alles automatisch... Ja, precies. Uh, kijk, precies. En podcast. dat gaat ook voor de gemeentepodcast. Ja. Ja. Ik word toch nog een podcast-fan waarschijnlijk. Uh, nou, het, best... is, het is hartstikke leuk, omdat ja. je, uh, wat je interesseert. En in dit geval <tus> Zandvoort en corona. En, en als, je, als je de eerste gehoord hebt en je denkt, nou, ik wil die zie, <tus> wil ik volgen. Is dat hartstikke leuk, want je, uh, ik luister heel vaak in de auto. En dan uh, uh, rijd ik, uh, als ik een half uurtje rijd, dan zet ik altijd een podcast op. Wat, wat, wat, wat luister jij dan? Is om gewoon... Veel Formule 1. Oké. Okay. Uh, Bright vind ik een hele leuke podcast. Het is een uh, techno, uh, te technische uh, dingen die ze bespreken. En, uh, ja, het is een beetje uh, autorees en uh, techniek. Okay. En Zandvoort. Uh, terug naar uh, de podcast, de Zandvoort podcast niet, maar de gemeentelijke podcast. De Dit corona -podcast. zijn de coronawandelingen. De coronawandelingen. Ja. Ja. Er wordt heel wat afgewandeld. Er wordt zelfs illegaal in de Brede Rodestraat uh, de waterleiding daarin ingesprongen. Waarom gang? Waarom inderdaad? Hij had geen kaartje gekocht. Jawel. Jawel. En hij kocht een kaartje bij uh, de ingang. Nee, nee. <laughs> dat <laughs> Laat dat even goed zeggen. David vertelt inderdaad dat hij, uh, als hij naar de duinen gaat... dat hij een kaartje koopt ja. bij de ingang. Maar wij hadden, ook voor de mensen die de podcast voor ons opnemen... hadden wij gewoon allemaal kaartjes gekocht. Oh, oké. Okay. Legaal. Dus. Legaal, ja, Legaal. absoluut. Je gaat met de burgemeester op pad. Uh, ik hoor jullie uh, een aantal dingen bespreken... Um, wat is je opgevallen aan hem als je met hem praat door de, door de Waterlijn Duinijn? Ah, dat het een bijzonder vriendelijke man is. Uh, wel bespraakt. Uh, staat midden in het leven. <kijkt> Weet precies uh, wat hij wil. Uh, uh, heeft het allerbeste met Zandvoort voor. Ik denk dat wij uh, heel erg blij moeten zijn met zo'n burgemeester. Ben jij... Die zo uh, betrokken is. Uh, er staat ook in, in, in de intro dat het over een aantal dilemma's gaat uh, uh -huh. van de burgemeester. Ben jij daar achter gekomen? Ja, uh, denk het wel. Toch, Walter? Ja, ik, uh, wat, wat ik mooi vind in, in dit gesprek is dat hij inderdaad <coughs> vertelt over het feit... dat mensen altijd tegen hem zeggen van je doet toch gewoon even dit... of je doet toch gewoon even dat. En uh, hij geeft heel duidelijk aan, maar dan moeten mensen inderdaad maar luisteren... van ja, in deze tijd is gewoon niks gewoon. En elke keuze die je maakt heeft gewoon consequenties voor iedereen... En, uh, daar vertelt hij dat heel open ja. en eerlijk over. Wat, ja, wat, wat, jij, wat jij doet is een, een korte zinsnede. Want ik heb hem namelijk uitgeprint hier. Want hij uh, tikkerde mij ook. Ja. En het gaat dus over elke maatregel heeft direct effect op het leven. Ja. Maar aan het einde daarvan zegt hij het zijn keuzes die het burgemeesterschap beheersen. En ook grote impact hebben op zijn personele leven, op zijn eigen leven. Ja, ja. ja Dat vertelt hij ook over. Ja. Ja. Maar ik vond, ik vond het sowieso uh, uh, bijzonder hoe hij over zijn privéleven sprak. En wat corona en de burgemeester zijn... in die combinatie met zijn privéleven doet. Ja. En uh, dat heeft hij wel heel goed uitgelegd. Ja, je, uh, je hoort ook dat hij uh, uh, heel strak in dat coronastraming moet werken. Mm -hmm. Maar dat hij eigenlijk net zo liefst bij iemand op visite gaat... om, uh, om, om iets, iets privés te gaan doen. Ja, ja dat vindt hij leuk. Om, om uh, bij mensen die 60 jaar getrouwd zijn uh, langs te gaan. En dat, weet je wel, door corona is er natuurlijk, uh, zeker in het begin het eerste jaar, daar uh, wel, uh, ja, dat was minder. Dus dat gebeurde nagenoeg niet. En dat, dat, dat mist hij dan. En dat vind ik wel, dat tekent wel een persoon uh, als, als burgemeester. Ja, maar dat, dat zien we dus ook in al die andere gesprekken. Dat, mm -hmm. En dat is dus echt de, de reden van deze podcast. Dat we dus inderdaad die achterkant willen laten zien. Dus Het, is, het gaat heel vaak bij corona gewoon puur over het nieuws over maatregelen, over dit of dat, terrassen wel of niet open. Maar er zijn zoveel keuzes. En, en ook met Marieke Louise, die vertelt gewoon over de impact... die het voor een ouder bijvoorbeeld heeft. Zijn, zij vertelt erover... Ze praat over een ouder, maar ze is jeugdmedewerker. Ja, en dat is dus bijzonder. Want zij vertelt dus dat ouders haar dus aanspreken... hoe fijn het is dat er een huiskamer is voor jongeren... zodat ja. die ouders de handen vrij hebben. <coughs> ook in deze coronatijd. En dat zijn verhalen die je normaal niet hoort. En dat is de reden waarom we inderdaad zo'n podcast hebben... Als je um, uh, coronawandelingen en dan hoor ik je, uh, Jan Lammers zeggen. dat is natuurlijk ontzettend jammer dat de Grand Prix doorgegaan is. maar hij moet toch ook verder? Hoe wandelt hij daarin dan? Nee. Nou ja, het is, het is een situatie wat ons aller uh, uh, aangaat. Weet je, al, corona is natuurlijk een, heeft natuurlijk een redelijke impact gehad op de, op de, uh, op de hele wereld. En, en, uh, dus uh, ja, zijn antwoord is daar natuurlijk een klein onderdeel van. Maar mede omdat uh, de Grand Prix niet is doorgegaan... heeft dat heel veel consequenties gehad. Mm -hmm. En niet alleen voor uh, het circuit zelf... maar voor alles wat er omheen. En dat is natuurlijk interessant... om dat te horen van iemand die... Uh, directeur uh, uh, Grand Prix uh, uh, Zandvoort is. Ja, uh, komt hij daar ook uh, persoonlijk mee weg? In jouw verhaal? Hoe bedoel je dat? Nou, uh, ik, ik zie uh, Jan als persoon. Ja? En ik zie hem ook als uh, directeur sportief. Ja, ik, he, ik heb het vorige gesprek met Jan al gehad. We gaan het inderdaad na Pasen opnemen. En kijk, het verhaal over dat de Grand Prix niet doorgaat, dat weten we allemaal wel. En we weten ook ja. allemaal waarom. En we gaan juist Jan vragen van wat heeft dat voor jou betekend en wat heeft voor ja, ik, het voor je organisatie betekend. Net zoals de burgemeester ook vertelt over wat het voor hem persoonlijk betekend heeft. Dus maar zal zijn Jan zijn ook persoonlijke verhalen. Want ja, in het algemeen kan je, dat heeft dat niet zoveel nut natuurlijk. Nee, maar hij... Hij heeft en de burgemeester ook heeft een mening over het zakelijke burgemeesterschap mm -hmm. en dat hij gitaar speelt en een uh, aantal dingen doet. Mm -hmm. uh, Jan Lammers die is erg druk met zijn zoon mm -hmm. en hij heeft ook de verantwoording over uh, sportief Grand Prix. Ja. Dus dat zijn toch uh, het privé en het zakelijk. Ja, tuurlijk. Want uh, kijk, ik denk dat uh, iedereen uh, uh, is privé met corona verbonden. Weet je wel, hoe je het went of keert. Uh, uh, uiteindelijk heeft iedereen daar een, een, een, uh, een nadeel of misschien wel een voordeel aan. Dus ja, het is echt. leuk om, om uh, interessanter met mensen te praten die, uh, ja, die vertellen over het feit van wat die corona in hun situatie heeft betekend en gedaan. Zijn er uh, in die gesprekken ook uh, vooruitblikken te horen van joh, als straks corona over is, dan? Ja. Ja, dus, ja. ja, wat we nu opgenomen hebben inmiddels wel. Mensen kijken wel vooruit en ja. hebben natuurlijk wel hoop. En, en, en zien, hebben ook wel de, de wereld zal veranderen. Dat, en je zal ook wel anders eruit zien. Dat merken we wel inderdaad. Uh, ook met name wat ik van uh, Marike hoorde. En uh, ja, ze kijken zeker vooruit. Ja. Zes afleveringen? Ja. Hoe lang duren die afleveringen? Half uurtje tot veertig minuten ongeveer. Ja. Ja. En je wandelt altijd met iemand. Ja. ja, dat is leuk. Je gaat niet ergens zitten. Nee, want wandelen is, geeft een soort van rust. En, ja, de... en, um, dus ik, heb, ik, ik ben er ooit mee begonnen uh, voor ZFM. Uh, en dat zijn, dat zijn ook podcasts geworden, Wandelen met Loogman. En dan ben ik met de meest uiteenlopende mensen gaan, gaan wandelen. Om, om... En wandelen is leuk. Het is een soort van, weet je wel... En je, en je hebt in Zandvoort natuurlijk wel de, de, de, de mooiste mogelijkheden om te wandelen. Ja, de slotwoorden van de burgemeester zijn nou, ik ben blij dat ik het nuttige met het aangename kan, uh, Precies. kan doen. Maar nou, daar heeft hij ook wel gelijk in gehad. En, en uh, het is ook heel, weet je wel, het is gewoon heel relaxed. Kon je ook een beetje zien dat hij daar ook relaxed bij was? Want ja. uh, we, we ja. kennen uh, uh, in het dorp, en dat zal Walter ook wel zeggen... hij komt over als een hele relaxte man. Ja. Maar hij heeft natuurlijk wel heel veel aan zijn hoofd. En, en zie je dat dan toch veranderen tijdens zo'n wandeling? Ja, ik denk het wel, ja. Dat hij ontspannender wordt? Ja, ja. Ja, je merkt dat gedurende zo'n gesprek, want hoe langer we hebben anderhalf uur gelopen, geloof ik. Ja, Zoiets. Ervoor, ja. En, en uh, ja, je merkt dat, dat uh, uh, de, de, de, de spanning valt veel meer weg dan wanneer je bij iemand op kantoor zit. Weet je Want dan is hij in zijn eigen omgeving en dan, uh, ja, dan ben je toch met andere dingen bezig. En Wandelen geeft een. Zeker de, de, de, de Waterlijn daar, Duin is natuurlijk een prachtige locatie. Maar het strand ook en het dorp ook. En, en uh, er zijn zat uh, uh, mooie, mooie plekken in Zandvoort ja. waar, we, waar we kunnen lopen. Zeker, we zijn uh, ook in de coronatijd ontzettend gezegend dat je hier in Zandvoort woont. Precies. Want welk kant je ook opkijkt, er is ruimte. En ja. ja. uh, dat gaat allemaal wel, uh, wel goed komen. Hey, de zes wandelingen die gaan uh, uh, wisselen. Wanneer is de volgende? Ja, ze komen elke twee weken online. Twee weken. Dus uh, ja, we hebben nu net weer opgenomen, dus die komt volgende week online. Ja. ja. Oké, okay, heren, Nou, uh, dank voor de uitleg en uh, ik ga inhoudelijk niet zo verder meer in. Uh, Blijf luisteren. Je je zou ja, zou ja je zeggen. moet wel luisteren. Ja. ja. Via de site van gemeente Zandvoort. Ja. Of via Spotify. Of via Spotify. Of via, via dan, Google. Of via Google. Je ziet er zijn toch een heleboel kanalen. Ja, iedereen. Heren bedankt. Wij zijn aan het einde van uh, Goedemorgen Zandvoort. Het is inmiddels een middag. Wij uh, sluiten zo af. U kunt natuurlijk altijd volgen op cfmzandvoort.nl. Daar staat van alles op wat je wil weten en wanneer de programma's er zijn. De techniek is gedaan door Thomas de Jong. Muziek uitgezocht door Jelme Koper. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. Mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie een prettig weekend en tot volgende week.